Tien uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet trekt 5 miljoen euro extra uit voor hulp aan Syrische vluchtelingen in Turkije, Libanon, Jordanië en Irak. Aanleiding is het winterweer dat de regio treft. In verschillende kampen in de vier landen bivankeren nu ruim 600.000 mensen die op de vlucht zijn geslagen voor de burgeroorlog in Syrië. Minister Ploemen stelde vorig jaar al 10 miljoen euro e beschikbaar aan hulporganisaties. Maar dat is vanwege de extreme winterse omstandigheden niet genoeg, zegt Ploemen. Via het Duitse vliegveld Weetse zijn vorig jaar 900.000 Nederlanders gereisd. De luchthaven net over de grens bij Nijmegen verwerkte in 2012 in totaal 2,2 miljoen passagiers. Dat zijn er 200.000 minder dan in 2011. Volgens de luchthaven liep het aantal reizigers terug door de vliegtaks, die vooral vliegvelden in de grensgebieden extra hard treft. Maar onder meer door extra verluchten van Transavia naar Spanje en nieuwe bestemmingen van Ryanair is de situatie weer iets verbeterd, al dus Airport Weetse. Het Amerikaanse leger in Afghanistan draagt, draagt zijn taken al in het voorjaar over aan het Afghaanse leger. Dat is een paar maanden eerder dan gepland. Dat zei president Obama na een ontmoeting met de Afghaanse president Karzai in het Witte Huis. De 66.000 Amerikaanse militairen krijgen ondersteunende taken tot ze vertrekken. En als alles goed gaat kunnen ze in 2014 naar huis. President Karzai bedankte de VS voor de inzet van het leger en sprak zijn respect uit voor de omgekomen militairen. Op het EK gaat Sven Kramer na de eerste dag aan de leiding. De Fries, die al vijf keer eerder Europees kampioen werd... werd zevende op de 500 meter en won de 5 kilometer met overmacht. Jan Blokhuizen werd vierde en tweede. Hij staat in het klassement nu tweede achter Kramer. Derder staat de Noor Bukku. De Nederlanders Rens Rottevel en Tetjan Bloemen staan zevende en vijftiende. Het weer. Wolkenvelden afgewisseld met opklaringen. Vannacht in het hele land lichte tot matige vorst. Morgen blijft het land inwaarts licht vriezen. Verder is het droog met zonnige perioden en s'avonds in het zuiden kans op wat sneeuw. Na morgen nog wat kouder. Dit was het NOS Journaal. Ik ga naar Managementboek omdat ze zo snel zijn. Vandaag voor 9 uur besteld is morgen al in huis. En vanaf 20 euro is de verzending gratis. Managementboek.nl. Gewoon meer.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 Goedenavond, u bent aanbeland in het vaste uurtje van Langs de Lijn. We zijn er elke avond natuurlijk van 10 tot 11. Vanavond begonnen we om 8 uur met het EK Allround schaatsen vanuit Tialf in Heerenveen. De mannen schaatsen vandaag twee afstanden, de 500 meter en de 5000 meter. En Sven Kramer gaat aan de leiding, hoorde dat net in het NOS Journaal na één dag. Hij heeft een mooie voorsprong op Jan Blokhuizen en op Havert Bukkel. Jochem Uithagen zit hier de hele avond. Er hebben Wenemars trouwens ook, maar die is geschoven van de commentaarcel naar de bank hier in het restaurant. En we verwachten straks onder andere ook nog Rintje Ritsma voor uh, zijn betoog over deze eerste dag. Hij komt er uh, elk moment aan, heb ik begrepen. Eerst maar even aan Jochem en Hebben. Uh, wat voor gevoel blijft bij jullie hangen na deze dag? Ja, dat we roepen eigenlijk van wat zonde van het toernooi dat Sven zo hard rijdt... terwijl het uiteindelijk om draait dat je goede schaatsers heel hard ziet rijden. Um, maar dat Sven gewoon laat zien hoe goed hij is... en dat uiteindelijk daarachter in de marge wordt gestreden om, om de rest van de, van de prijzen. Ja, en stelt jou dat dan teleur? Vind je dat jammer of... Wil je ook vooral blij zijn met de goede prestatie van Kraam? Ja, dat, is, dat is heel tweeledig. Kijk, ik wil natuurlijk heel graag wat Sven Gruwelijk Hart. Rijd ik heb een hele mooie race gezien. Een van de beste vijf kilometers ooit. Oké. Okay. Maar ik wil ook gewoon de komende dagen strijd op het ijs zien. Ja. Want daar verlangen we naar. Dat het spannend is op de laatste meter. En ik krijg de indruk dat dat wel een beetje verdwenen is. Ja, Rintje Ritsma kan u ook meeluisteren. Goedenavond. Rechtreks. Goedenavond. Vanuit de televisieuitzending hier naartoe gekomen. Deel jij de mening dat je aan de ene kant heel blij wil zijn met hoe goed Sven Kramer rijdt... en aan de andere kant denkt, oh, wat zonde voor het toernooi? Uh, ja, Blokhuizen die rijdt gewoon een uh, ondermaats uh, race. En uh, ja, ik, uh, ik zei ook in de tv-uitzending gewoon uh, een laffe race. Ja, en waarom laf? Uh, hij begint gewoon een stuk langzamer dan hij normaal doet. Hij geeft zelf aan dat, dat hij met een bepaald goal wegrijdt en daar een bepaalde rondetijd bij hoort. En die rondetijd kwam nu niet overeen uh, wat hij dacht, wat hij zou rijden. Ja. Dus hij, hij verwachtte dat hij een 29 laag neer zou zetten. Mm. En toen was het een, uh, toen was het een 30 ja. Nou, ja. Dat heb je af en toe. Maar is het in die zin laf of is het onwetend uh, in de zin wat je zelf kan? Hij wil een 29 er rijden, hij rijdt een 30e. Nou, ik heb hem nog nooit een race heb ik hem op deze manier zien beginnen. Het is altijd, rijdt hij wel een beetje vergelijkbaar met Sven Kramer. De start, vol erin en dan mist ik nu. Ja. En als je weet dat Sven Kramer die tijd heeft gereden, dan weet je in ieder geval dat je de volle bak in moet. Ja, Erben, nou. Jij zei vlak voor de start van Blokhuis iets opmerkelijks. Jij zag aan zijn gezicht al iets. Ja, hij, hij stond wel hij hij hij hij een beetje bleek bij. En het was niet zoiets van, ik ga hier eventjes een gigantische tijd nemen. Ik denk dat Jan echt... Jan heeft een fantastisch NK gereden. Maar dat kost hem gewoon veel energie. Dat heeft hem gewoon veel energie gekocht. En dat zag hij daarna ook wel. Want drie dagen daarna moesten we nog een skate-off rijden voor de 1500 meter. Toen reed hij al drie seconden langzamer dan Sven Kramer. Kijk, Sven Kramer wordt van zo'n wedstrijd beter. En dat kost Jan Blokhuizen heel veel energie. Uh, en dan gaat hij ook nog een daarna gewoon echt extreem die strijd aan. Hè? Want het is niet Sven Kramer die Jan Blokhuizen uitdaagt. Nee, het is Jan Blokhuis die in ieder interview nu gezegd heeft van... ik ga hem uitdagen en ik wil, wil nummer één worden. Maar ja, dat is op ik zich het... logisch toch, omdat ja, maar... Kramer er al zes jaar staat. Ja, maar, vind, ja, maar, ja, maar Jan legt zichzelf ook... heel veel druk ja, op, ja. Hoor. Ik vind het stoer, hoor. Ik vind het dapper en hij heeft het geprobeerd... maar hij, heeft, ja, hij is er nog, nog niet klaar voor. Want hij heeft nu echt een ondermaatse 5 kilometer gereden. Die rondje 30. Want als je hem ook technisch zag rijden, hij reed veel te statisch in het begin. Komt niet hij, goed uit bij de bocht. Hè? Hij kwam nu goed uit. En na 3 kilometer probeerde hij twee rondjes. kwam hij er eventjes in. Ging het ritme omhoog. Ja. Nam die twee extra slagen de bocht uit. Toen kwam een zo beetje. Zo had hij moeten beginnen. Zo had hij moeten beginnen. Dan had hij nog 2-3 seconden harder gereden. En dan was het in ieder geval nog een wedstrijd geweest. Ja, maar hoe? Zonder dat we met z'n allen psychiaters worden, psychologen beter gezegd. Hoe heeft ah, Blokhuizen. Ja, dat zijn we ook. Nou, laten we het dan gewoon vooral ook wel doen. Laten we het dan vooral ook laten bedoelen. Heeft Jan Blokhuizen zichzelf te veel druk op? Nee, nou, nou, ik denk dat Jan. dat was de enige manier waarop hij het kon doen. Ik vind het dapper. Ik vind het mooi. Wat ik echt mooi vind aan Jan Blokhuizen. Hij is de eerste schaatser die ook echt gewoon die confrontatie aangaat. En niet vanuit een andere ploeg. Hij zit bij hem in de ploeg. Hè. Ik denk dat dit ook de enige manier is. Wil je Sven Kramer ooit eens een keertje verslaan? Dan moet je dat op deze manier doen. Maar hij is op dit moment er nog niet goed genoeg voor, voor. Het kost hem te veel energie. Dus hij, dus hij is te dicht op het NK. Misschien bij het WK is het weer een andere tijd, dan is er meer tijd tussen. Ja, ik verwacht wel dat hij door deze race morgen echt op, uh, op scherp staat op die 1500. Ja, maar dan nog een rintje, want, dan, uh, het, want Het, het hij verschil heeft, maakt het niet meer goed. Ja, maar... Nee, natuurlijk niet. Want hij heeft nu dan wel de laatste, buiten, de laatste binnenbocht. Hij mag dus twee keer profiteren van Sven Kramer. Maar hij moet 18e goed maken. Nou, dan wint hij nu. Dat kan op Maar hij wint dan een keertje in wedstrijd. Ja. Nu de 1500 meter. En ook al pakt hij twee seconden. Hè, twee seconden rijdt Sven ja. helemaal weg. Dan, dan nog is er niks aan de hand nee, op, die, op die 10 kilometer. Daar ligt Sven Kramer in ieder geval geen nachtwakker van. Nee, nee, Sven die heeft nu na, na deze 5, 5, 5 kilometer weet hij wat hij kan. Dus hij gaat heel, heel rustig slapen. Nou heb ik trouwens voor het eerst wel een rit gezien bij Sven Kramer ook. Dat hij uh, uh, niet heel achtelijk hard begint. Maar dat hij gewoon een hele vlakke race heeft. Maar dat je uh, hem langzaam moe ziet worden. Zoals hij eigenlijk zo'n vijf kilometer zou willen rijden. En dat hij niet te veel over heeft aan het einde. Dus dit was echt wel een beetje met deze omstandigheden, de max. Wat we nu een keer van Sven Kramer hebben ja. gezien. En, en wat, dat is wel een poos geleden. Wat zegt jou dat over Sven Kramer? Dat hij op het moment enorm goed is. Ja. Dus die laatste ronde, dat mag dan. Want ja, zij zijn hij zelf, daaraan maar. kan je dus ja. zien dat ik alles gegeven heb. Daar je kan je ook van de mening zijn dat je zegt, maar dan moet je ook nog even 29-2 eruit peuren. Ja. Nee, nee, nee, nee, nee. Dit, dat dan is het dat is het maximale makkelijk. wat je hebt gedaan. Als je ja, het is makkelijk om te zeggen. Als je langzamer, langzamer Ik sprak net ook de vader van, van, van Sven Ipkram. En die zei tegen mij. Van, ja, je zag gewoon dat hij na vijf, zes rondjes. Hij wilde wel versnellen. Maar hij kon gewoon niet versnellen. Ja, dan rij je echt op het max van, max van je kunnen. En, en, en als je dan ja, zo doortrekt. En het is natuurlijk. Ja, dat is, ja, is inderdaad. Joch, het is ook helemaal niet raar. Want als er, hij heeft zoveel vijf kilometer gereden. Hij, hij is de koning van de vijf, vijf, vijf, vijf kilometer. Dus, hij weet precies als hij hier twee rondjes gereden heeft, dan denk ik, nou dit, dit, dit kan ik uitrijden. Dus hij heeft die tijden ook allemaal niet nodig. En daarom dat geneuzel met die ronde borden op, op, op de kruising allemaal. Laat hem maar ophouden. Hij, hij, is, hij, hij moet gewoon vertrouwen hebben in zichzelf. En hij weet precies wat hij kan hoor. Ja. Ik stel voor dat we als het dan allemaal zo doorloopt... dat we maar ook op de 10 kilometer in de eerste rit zitten. Lijkt me leuk. Dan we ja, ja. Voor de zoals, spanning van de als het toernooi. Heel, heel vroeger ja. ging hè. Dan ja. ja. waren de toppers aan het begin. Ja. Uh, we hebben nog genoeg stof om over door te praten. Dat doen we. We hebben ook het andere sportnieuws van vandaag. En we hebben de Fanyo Cannibals. En het wordt stiller en stiller in Tiof. dat waren de Fine young Cannibals met Good Thing. Het betaald voetbal over stiller gesproken, houdt definitief op voor voetbalclub AGOVV. Want de club gaat niet meer in beroep tegen het uitgesproken faillissement, dat bleek vandaag. We krijgen de reacties uit de club om te beginnen, die van de directeur Henk Timmer. Iets wat een dag. nou dat is, uh, ja, dat is nu uh, aan de orde. Hoe moeilijk was dat om dan uiteindelijk te beslissen, het gaat niet meer. Nou gevoelsmatig, heel, uh, heel erg moeilijk. Zeker naar je personeel, en naar die jongens toe. Naar, naar je supporters, onze horen die heel veel met die, die met die club meeleven. Maar we moesten gewoon onze verantwoordelijkheid nemen. En dan kon het gewoon niet zo zijn dat we nog langer doorgingen. We hebben wel drie of vier keer gehad van, goh, dit zou wel eens de laatste keer kunnen zijn. En de, dit en dat. En uh, nu is het. En dan is het inderdaad wel een beetje onwerkelijk. Dat uh, zo elke even in een paar minuten, ja, je loopt daar de ruimte uit. En je geeft elkaar nog even de hand. Je weet dat het, de situatie natuurlijk al vrij dramatisch was. Alleen uh, nu, nu klapt hij er echt in. En nu is het echt ineens. Uh, well, hij is echt, echt voorbij. En, uh, je hebt de AGVV-vlag in de hens gestoken. Symbolisch. Ja, het is over. <tie> het is over en uit. En dat doet jou als diehard AGVV enorm pijn. Ja, uiteraard. <tie> denk je na nou over waar het fout is gegaan? Nee, ik denk even nergens aan. Jan Sommerdijk van Omroep Gelderland sprak met de aanvoerder Fischer. En met coach Uldering van AGVV Engde En dus ook met Henk Timmer. Nico Rings wordt coach bij de Roeibond. De tweevoudige Olympisch kampioen gaat aan de slag met de Vrouwendubbel 2 met Chantal Achterberg en Claudia Belderbos. En hij gaat ook deel uitmaken van het coachteam. Nico Rings over zijn opmerkelijke comeback in de roeisport. Ik ben gevraagd door uh, Claudia. Bel is Bos in Chantal Achterberg om daadwerkelijk de dubbel twee tot en met Rio te begeleiden. Als het allemaal goed gaat, dus eerst maar is dit jaar WK en volgend jaar de WK in Nederland. Maar goed, als je dan toch veel op de bosbaan bent en op trainingskampen mee bent, dan denk ik dat ik ook wel ingezet ga worden als adviseur. Ja, in welke vorm dan ook voor alle andere Nederlandse ploegen die gaan voor de medailles in Rio. Mijn eerste instantie dus puur coach van die twee dames? In eerste instantie wel, ja. Dat zal ook mijn focus hebben. Uh, uh, dat vind ik misschien ook wel het allerleukst. Maar aan de kant denk ik wel. En dat is misschien ook wel voor verbetering vatbaar in de equipe. Dat je ja, wat beter de, de, de kennis die er is bij de verschillende coaches... dat dat ook equipebreedte ingezet gaat worden. Heeft u nou de afgelopen jaren wel eens met jeukende handen zitten kijken... naar wat er allemaal gebeurde van het kan beter? Want er ging nogal wat mis, bijvoorbeeld in Londen. Nou, ik denk inderdaad belangrijk voor de stap die ik dan nu zelf zet was wel... Dat ik in Londen zat ik op de tribune en ja, eerlijk gezegd had ik wel het idee van ja, dat had... het was niet slecht natuurlijk, brons en medaille, maar ja, dat had best iets beter gekund. En, nou goed, als je dat dan ook zegt en ook zo communiceert intern allemaal hè, binnen, binnen de ja dan vind ik, dan moet je ook bij gaan zeggen. En dan moet je ook maar proberen daarbij te gaan helpen om dat dan te bereiken. Ja, Joop Alberda, die uh, eigenlijk de boel weer een beetje moet reorganiseren, die zegt: als je het beste wil bereiken, moet je de beste wens ook uh, binnenhalen. Ja, wie zijn de beste mensen nogmaals? Dat moet dan wel nog maar uh, blijken. Of hij uh, nu een dusdanig coachteam uh, uh, creëert, uh, waardoor er uiteindelijk uh, ja, op zijn minst één gouden, misschien wel meer gouden medailles gehaald gaan worden. Ja, de tijd zal het leren. Wat heeft je nou definitief over de streep getrokken om dit te gaan doen? Nou, wat ik zeg, uh, de, de, de ambitie die ik herken, met name bij die twee dames, dat zijn... Uh, Twee dames uit de, uit de, uit de acht die uh, brons hadden. En die willen ja, met z'n tweeën verder in de dubbel twee. Ik herken daar heel veel in, die ambitie. En ja, Met alle risico's van dien, uh, de vier jaar voor gaan met z'n tweeën. Uh, ja, dat, dat inspireert mezelf ook. En dat vind ik gewoon prachtig om daar uh, mijn steentje aan bij te dragen. Is dat een parallel met, met jullie uit uh, ja, wat is het, de 80 jaren? Ja, 1988 met Ronald. Ja, inderdaad. Van, uh, we wisten helemaal niet hoe goed waren we waren met z'n tweeën. En, ja, we gingen ervoor. We hebben er een coach bij gevraagd, Jan Klerks destijds. Ja. Ja, laat ik nu die rol die Jan destijds had, laat ik die uh, op me nemen. Uiteindelijk is Jan ook uh, is nog steeds bondscoach. is nog steeds actief uh, betrokken bij allerlei ploegen. Meerdere medailles gehaald. Ook, uh, ook een soort adviseur uh, binnen, binnen, binnen de coachgroep. Ja, zie ik wel voor me. Nou, is er nog een vacature voor technisch directeur? Of was het niet logisch geweest om daarin te stappen? Ja, misschien wel. Ik, uh, maar ja, ik ben twintig jaar werkzaam in, in, in, in de, in de Arbozorg... Uh, mijn eigen arbeidsdienst en daar zit ik ook uh, ja, de hele dag al uh, met mensen te overleggen binnen. Het allerleukste vind ik toch, uh, toch ja, buiten, echt daadwerkelijk, ook op mijn fiets, uh, dichtbij de roeiers, op die manier de roeiers adviseren. Maar blijft wel staan dat ik nog een goede balans moet zien te vinden tussen uh, ja, die baan die ik daar heb en de job die ik nu uh, ga nemen als, uh, als roeicoach. Is nou heel kort te zeggen over de afgelopen periode wat er fout ging? Er ging, er ging niet echt iets fout. We zijn, uiteindelijk zijn we toch maar... Een, een klein land. En, uh, ja, om dan de afgelopen Spelen... tot vanaf 1988 zijn er altijd medailles gehad. Dus zo fout was het niet. Maar aan de kant, ja, wij, wij, wij hebben grote mensen in Nederland. Uh, de roeisport is toch vrij goed georganiseerd. Dus dan is het zo zonde om de medaillekansen die je hebt... om die niet allemaal te benutten. Ja, en als dat echt allemaal perfect gaat... dan moeten er toch ja, op zijn minst één, twee, misschien wel drie... drie winnende ploegen uit voortkomen. En, uh, dat zou toch mooi zijn. Te beginnen met die twee dames in de dubbel twee. Dat zou het allermooiste zijn. Dat zei Nico Rings tegen Maarten Tip. Ja. This is the end. Hold your breath and count to ten. Feel the earth move Een film die eigenlijk geen afkondiging behoeft, was dat de zangeres die dat eigenlijk ook niet hoeft, Adele, met Skyfall. Steven de Jong wordt ploegleider bij Saxo Tinkoff van teammanager Bjarne Ries en rijder Alberto Contador. Dat is opmerkelijk, want onlangs moest de Jong nog vertrekken bij het Engelse team Sky. Nadat hij bekend had dat hij als renner doping had gebruikt. Steven, goedenavond. Goedenavond. En gefeliciteerd met je nieuwe baan. Uh, ik zag je van de week nog op televisie en toen zag het er niet naar uit dat je die nieuwe baan zo snel zou hebben. Wist je het toen al? Uh, toen waren we het gesprek al wel heel ver, ja, dat klopt. Ja, ja. Um, hoe is dat zo snel gegaan? Uh, nou, ik ben gisteren naar Kopenhagen op en neer geweest en uh, toen is alles opgekomen. Uh, en vanaf wanneer stamt dit contact? Als je mij nog hoort, Steven. Slechte lijn hebben we in elk geval. Ik hoor nog wel iets op de achtergrond, maar volgens mij ben je weg. Uh, ja, en dat was daarvan het bewijs. Dat is dan toch wel weer mooi om te horen dat de lijn inderdaad verbroken is. We gaan proberen Steven de Jong terug te bellen. We gaan terug naar uh, het EK Allround. Toch wel een beetje volgens de verwachting liep het vandaag. Na de eerste dag voert Sven Kramer dus de ranglijst aan. Jan Blokhuis is de nummer twee. Hij moet achttiende van een seconde goedmaken. Morgen op de 1500 meter. Om de leiding over te nemen na drie afstanden van Sven Kramer. Steven Dalenbouwt nu in gesprek met de succesvolle coach van hun ploeg. De TVM ploeg Gerard Kemkers. Gerard Kemkers, wat is jouw... Analyse na dag 1 van dit EK bij de mannen? Nou, die analyse kun je, uh, denk <laughs> ik die iedereen die kan maken. Het is niet zo erg ingewikkeld. Maar uh, ja, de vraag is vooral: is het al klaar? Uh, nou ja, Sven staat er natuurlijk wel heel erg goed voor. Dat is duidelijk. Uh, in plaats van met een achterstand van of de tweede en de derde dag in te gaan, geeft hij al een voorsprong. Ja, dat is natuurlijk een heel andere positie die, die hij heel erg prettig vindt. Dus daar zal hij ook alleen maar sterker van worden. Voor de mensen, om dat te vergelijken, bij het NK was hij na twee afstanden. had hij nog een achterstand van ongeveer drie kwart seconden uh, op de 1500 meter. En nu heeft hij die drie kwart seconden als voorsprong. Correct. Ah. Ja, dat is correct. Ja. En uh, ja, dat doet hij op een manier door, door, aan, aan, ja, door te laten zien dat hij op die vijf kilometer. nog steeds heel erg sterk is. Dus dat belooft ook wat voor de, voor de rest van de wedstrijd terwijl uh, um, uh, Jan eigenlijk een klein beetje verliest ten opzichte van... als je gewoon even de standaardtijden neemt van het NK-round... dan uh, verliest Sven wel een klein beetje daarop, maar dat is niet zo heel erg veel. En Jan verliest net even wat meer. Als je gewoon een tussenstand kijkt, dan heeft Jan behoorlijk wat verloren ten opzichte van het NK. Even die vijf kilometer van, van Sven eruit pakken. Uh, was die misschien wel beter, niet qua tijd, maar qua race dan die vijf kilometer op het NK? Ja, dat zijn hele moeilijke bespiegelingen. Uh, uh, hij moest deze sowieso helemaal alleen doen. Ik vond hem sterk. Maar wat lastig is, is om de ijskwaliteit, uh, uh, luchtdruk en dat soort dingen in te schatten. Uh, wat ik wel heel erg lastig vind, is dat wij bij uh, wij dit weekend eigenlijk wat ietsjes minder scherp... het is iets lastiger om die hele goede opbouw naar een weekend te nemen. Je kunt wel merken dat er een klein kopje vanaf is gegaan tijdens de 1K... wat een prachtig toernooi was. Ja, en dat, dat moeten we hier weer hervinden en... Uh, ja, dat is, dat, is, dat is er net niet helemaal. Maar, ik was maar wat, nee. wat bedoel je dan precies? Nou ja, je, je, je leeft natuurlijk heel erg toe naar zo'n zo weekend... Waar, waar, uh, uh, uh, waar alles klopt, waar alles gaat. Het is, het is voor ons het belangrijkste weekend. Jongens zijn lekker tegen elkaar aan aan het opboksen. En daarna wordt het eventjes iets lastiger om... Uh, om, om, omdat het twee weken is om dan even weer die, uh, die lijn naar zo'n weekend toe te vinden. Is dat een ballonnetje wat dan een beetje is leeggelopen en wat dan weer op, ja, weer op ja, weer ja, weer strak moet? Ja, weer opgelazen moet worden en dan is de tijd net even te kort eigenlijk. Want je wil, uh, je wil eerst toch nog een 1500 meter skate of tussendoor. En, dan, en dan, dan kun je niet even wat in een langere lijn naar zo'n toernooi toe werken. En uh, wij hebben daar misschien een heel klein beetje mee verloren. Maar het is nog maar een heel klein beetje en we zijn nog steeds een koers om 1 en 2 te worden. En is dat misschien iets, ik doe een uh, ik gis een beetje, maar is dat misschien iets wat... wat Jan Blokhuizen, waar Jan Blokhuizen minder goed mee om kan gaan dan, dan Sven Kramer? Oh nee, ik wil dat niet de een voor de ander zetten. Dat, we, we, we gaan natuurlijk met Jan nog even goed analyseren waarom hij zijn absolute niveau hier net niet haalt. Uh, uh, het is natuurlijk nog steeds een, een prima 6-18. Dat is niet een tijd die hier altijd maar rijdt. Je, je moet het nu even afzetten tegen een hele sterke Sven Kramer. Maar 6-18 is ijsselrijder nog gewoon de tweede tijd. Dus het is even, even los van, uh, van het verschil met Sven. Wat eigenlijk net te groot is als je kijkt naar de resultaten van dit seizoen. Het is natuurlijk nog steeds een hele mooie tijd. Maar ja, hij is er zelf ook niet tevreden over. En jij dus denk ik ook niet. Nee, dat mag ook niet. Het niveau wat hij dit seizoen heeft laten zien... en de manier waarop hij die race, races heeft gereden... was dit geen standaardrace voor Jan. Ja, en het was meer een, een, een race die uiteindelijk op, op vechten aankwam... en je klassement handhaven. Ja, en dat was niet wat wij verwachten van Jan. Is de EK klaar na dag één? Nou ja, het is, ja je weet het nooit. Het blijft natuurlijk, een, uh, blijft natuurlijk altijd schaatsen. Maar uh, ja, Sven staat er goed voor. Uh, uh, we hopen met Jan dat hij ze gaat herpakken vanavond. En dat we toch nog hele sterke twee afstanden gaan, uh, gaan rijden. En dat, uh, ja, dat moet toch lukken, denk ik. Dat zei de man die de nummers 1 en 2 in het algemeen klassement coacht. Gerard Kempkes van de tvn ploeg Steven de Jong, ik hoop dat de lijn hersteld is. Een lijn vanuit België. Misschien dat hij daarom wat zwakker was dan normaal. Maar ja goed, het is niet zo heel ver weg. Ben je er weer? Ja, ik ben er weer. Nee, ik denk dat, het nou. van, dat ik uh, van netwerk wisselde, van Nederland naar België. Dus, uh... ah, ja, dat heb je wel eens. Ja. Blijf ja. stilstaan, alsjeblieft. Uh, dan, ah, okay. dan gebeurt dat misschien niet. Uh, ah. Jij hebt een paar maanden geleden bekend dat je uh, doping hebt gebruikt. Dat leidde dan toen tot je ontslag bij Team Sky. Heb jij daarna een moment gedacht, ik stap uit dat fietsen? Of wilde je vanaf het eerste moment weer heel graag terug? Nee, ik wilde vanaf het eerste moment uh, ook terug in de wielrennen, ja. En dus, moet er uh... voor jou binnen dat fietsen nog iets veranderen dan? Wat moet veranderen? Ik denk dat we de laatste uh, vijf jaar heel goed bezig zijn uh, met de veranderingen. En uh, ja, hoe heet het? Uh, ik denk dat we op de goede weg zijn. En ik denk ook dat het aantal, uh, ja, hoe noem je dat? Het aantal positieve gevallen zeg maar, wat nu te boven komt, dat is toch uit een andere periode eigenlijk. En uh, ik vind, denk wel dat daar de jongere generatie niet uh, de dupe van mag worden. Nee, je gaat nu bij Saxo Bank aan de slag van Bjarne Ries. Nou, dat is een gekend dopinggebruiker. Zo moeten we dat helaas zo stellen. Toewinner, maar dat deed hij uh, met gebruik van, zullen we maar zeggen. Hebben jullie het gehad over dat soort zaken? Nee, nou, Bjarne heeft alleen gezegd, uh, luister eens wat er in het verleden is gebeurd. Dat was een andere tijd. En uh, ik neem nu mensen aan, uh, hoe heet het, die... Uh, die waren pas in het team op basis van hun kwaliteit. En uh, daar kijk ik alleen naar. En uh, hij zegt, je hebt spijt betuigd. En uh, je hebt ook een knappe manier gedaan. Dus uh, je bent meer dan welkom. Uh, dat was geen probleem. Heb je het ook gehad al meer inhoudelijk... Ik ja, bedoel, je komt daar toch te werken over... hoe men daar in binnen dat team aankijkt tegen dopinggebruik. En hoe men daar maatregelen tegenneemt. Nee, ik ben alleen gisteren even in Kopa uh, geweest. En ik ga volgende week naar... Uh, in krankenaria en dan, uh, dan, maak ik, uh, dan maak ik kennis met de ploeg, maar dat is ook gewoon een uh, ja, nul, nul uh, uh, tolerance uh, beleid daar. Dus. Ja. Maar ik kan me zo voorstellen dat je bij een nieuwe werkgever ook wel wat van die werkgever wil, wil, wil weten. Wat heb, wat heb je besproken tot nu toe? Wat ik heb besproken tot nu toe. Ja. <laughs> Eigenlijk uh, heel kort even de inhoud van het contract. En uh, het aantal dagen. wat ik eventueel zou kunnen doen. Uh, bij de ploeg. En uh, zoals ik al zei. volgende week dan, uh, dan zijn er meer ploegleiders bij stage. En dan uh, gaan we meer inhoudelijk praten. Ja. Heb jij er rekening mee gehouden dat je misschien niet meer aan de bak zou komen. na je bekentenis? Ja, natuurlijk wel. Kijk. Uh, de baan in liggen niet voor het oprapen. En zeker niet uh, nou, als je zo'n bekentenis hebt gedaan. En uh, zo laat in het jaar. Want het was eind oktober en dan hebben de meeste ploeg natuurlijk gewoon hun budgetten en hun ploeg al vol voor uh, 2013. Ja. Um, je bent nu een mooi voorbeeld, hè? want na een bekentenis kun je dus een toekomst hebben. Iets wat je zelf ook nog wel een beetje betwijfeld hebt. Uh, hoop je dat je hiermee nu meer renners over een streep trekt? Nou, ik denk dat ja, je moet doen waar is je goed uit voelt. en uh, ik heb dit gedaan en uh, ik ben blij dat ik het gedaan heb. En uh, ja, weet je, er is duidelijk leven daarna, dus uh, dat, ja, dat, dat blijft wel. in ieder geval heel positief, ja. Ja, ja nee. en voor jou al ja, positief in een hele andere betekenis van dat woord. Precies, ja. ja. Uh, nog even concreet, je gaat naar het team van Contador. Wat ga jij doen de komende maanden in 2013? Nou, ik weet alleen uh, voor de komende twee maanden. Dus uh, ik ga een stage doen in Krankenaria. Uh, en uh, daarna uh, ga ik terug naar België en dan een stage op Corsica. En dan uh, doe ik hier een driedaagse in België. Uh, drie driedaagse van west vlaanderen Ja, en dat is puur als ploegleider in de wagen? Ja, precies. Oké. Okay. Nou, ja. het kan verkeer in het leven, hè? Ja, dat is zeker. En uh, ja, uh, tien dagen geleden zag het er nog allemaal heel somber uit. Maar uh, nu ziet het er gelukkig allemaal weer positief uit. Dus uh, ja. wat dat betreft uh, uh, een goed begin van het jaar. Oké, okay. ik wens je veel succes. Steven de Jong, dankjewel. Hartstikke bedankt, dag. We zijn nog steeds in t met Jochem Uitdagen, Rintje Ritsma en Erben Wennemars aan tafel. We hebben het al eventjes gehad over de vijf kilometer en over het mannentoernooi. En dan met name over Sven Kramer en Jan Blokhuizen. We hoorden net hun coach, uh, Gerard Kemkes, die heeft twee toppers in zijn ploeg. Dat zijn dan de twee mannen die dit toernooi maken. Dat is fantastisch voor een coach, Rintje. Is het ook heel moeilijk? Nee, op zich niet. Kijk, als coach uh, moet je je gewoon uh, neutraal opstellen en moet je voor, uh, voor al je moet je even hard inzetten. Nou, zolang je als coach dat blijft doen, dan, uh, dan zal het nooit een probleem worden in het team. Nee, je had bijvoorbeeld bij het NK Allround had je de moeilijkheid dat ze tegen elkaar reden. Dan kunnen ze tijdens de race niet door dezelfde coach gecoacht worden. Toen was Kemkus, zeg maar de hoofdcoach van TVM, daar ook de coach van de benoemde nummer 1 Sven Kramer. Ja, dat kan ook andersom zijn dan, toch? Ja, maar dat, dat is maar net hoe dat, dat op dat moment uh, beslist wordt. Kijk, er, zit, er is begeleiding genoeg uh, binnen dat team. Dus er zijn altijd mensen die een uh, ronde bord vast, uh, vast kunnen houden. Dus. En wie dat op dat moment doet is niet zo belangrijk. Jochem, wat zou er binnen dat team gebeuren als uh, Jan Blokhuizen ineens de nummer één is? Ik denk dat het uh, dat daar heel onrustig van zou worden. Ja. Maar ik denk dat het qua coaching niet zo heel veel uithaalt. Want ik weet, ik weet in het verleden dat het bij ons op een gegeven moment was van als je de buitenbaan start, dan doet Geert jou. Ja. als je de binnenbaan start, doet, uh, doet Geert Kuiper jou. Ja. Uh, ik weet ook van wel. de loterij dus eigenlijk in dat geval. Ja. In dat opzicht ja. wel. Uh, ik weet nu dat het wel zo is dat uh, volgens mij Sven echt wel kleeft aan Gerard. En dat Jan ook weer meer uh, de route naar Rutger Thijzer zoekt. Ja. Ook wel, ik denk bewust om nou, toch wel de strijd met Sven aan te gaan. Dus daar, dus daar zal niemand ook problemen mee hebben. Never, nee hoor, absoluut niet. Sven, ik las in een column uh, uh, Erwin, ik las in een column van jou dat jij uh, heel graag een tijdje, misschien wel heel lang, eens bovenop die ploeg zou willen zitten. Nou, ja, dat lijkt me echt prachtig, omdat het, het is natuurlijk uniek dat je twee kansen hebt die zo dicht bij elkaar zitten. En ook nog zulke verschillende karakters zijn. En uh, Gerard doet het goed, maar Gerard wil het heel graag goed doen voor beide. En dat hij hij, hij loopt, gaat er echt op eigen loop, want hij wil alles afwegen, alles goed doen. Dat er niemand, niemand een, een discussie krijgt van dat die de een iets meer krijgt dan de ander. Dus dat is, voor Gerard is het denk ik heel moeilijk. En dat Gerard ook heel opgelucht is dat er nu weer iets meer afstand wordt ja. tussen, tussen elkaar. Dat het in ieder geval wat makkelijker wordt. Uh, en dan, daar, daarbij het komt het is hartstikke mooi dat, dat Jan hem uitgedaagd heeft. En hoe Sven daarmee omgaat. Gaat. Dat is natuurlijk ook heel mooi om dat te zien. Uh, maar ja, het is nu wel, wel, wel weer een klein beetje voorbij, denk ik. Stel dat je nou in hun wereld mocht meekijken, de, de, ja. bijvoorbeeld uh, dit hele weekend. Wat, wat denk je dat je daar aantreft? Wat denk je dat je daar ziet nou, en meemaakt? Ik denk dat uh, er wordt heel veel naar elkaar gekeken. Uh, ik zag vanochtend, was ik uh, bij de training aan het kijken. En dat, dat vind ik mooi, dus zo'n training voorafgaand aan, aan de kampioenschap. dan komen ze samen op het ijs. Dan gaan ze samen hun rondjes inrijden. En dan rijdt Jan Blokhuizen rijdt dan op kop. En die rijdt vijf, zes rondjes rijdt rustig in. En daarna stopt hij. Daarna gaat hij gewoon even uitrijden. Maar dan zit Sven erachter. En die rijdt dan expres nog even twee rondjes door. Maar niet gewoon even twee rondjes een klein beetje doorrijden. Nee. Twee rondjes die gaskraan vol open. Maar die weet dan dus ook dat Blokhuizen naar hem kijkt. Ja, maar dat is mooi. Ik kan me nog herinneren. Rintje, jij zit tegenover mij. Ik weet het prachtig. <lacht> eh, dat, we, dat soort dingen deden wij vroeger altijd. Ik zie een alleen, voorbeeld opkomen hier. Alleen maar. Ja. Dat dan, dan, dan was het, dan was het ja, woensdagmiddag. En dan was het, was het druk op de ijzerbaan. En dan reed iedereen <lacht> rond hier. En dan reden we... Nou, we dan, niemand, iedereen reed zogenaamd heel erg rustig. Maar het waren complete kamikaze-acties om elkaar heen, rondjes 25... om te laten zien van, hé, hey, het kost me geen enkele moeite, maar uh, ik rij wel heel erg hard. En dat vind ik, dat soort dingen zijn prachtig om te zien. Uh, Rentje Ritsma samen met Johnny Romme, ja, je weet het ongetwijfeld oh, vertel wel. Vertel eens, Rentje. Ja, dat was altijd, maar dan was, het, dan was het inrijden. En dan was het inrijden was het al rondjes 28 rijden. Ja. En dat gaat in de training gaat dat ook wat makkelijker dan wanneer je tijdens de wedstrijd... iedereen, het is druk op Thijs, iedereen rijdt dezelfde kant op. Je krijgt heel snel krijg je een luchtstroom op gang. Ja, en dan gaat het ook overschijnlijk makkelijk. Maar je krijgt wel de druk op je poten in de bocht. Je hebt dat te maken met middelpunt vliegende kracht. Ja. Dus eigenlijk doe je gewoon jezelf veel te kort. Want je gaat gewoon echt naar de kloten. Ja, je komt jezelf kom je weer tegen. Ja, maar dat is wel het mooie. dat je gezicht nee, maar, ja, ja, ja. nee, maar dat soort dingen mis ik nu wel een klein beetje. En daarom het is had wel ik heel ook, steriel. Daarom geworden. had ik ook graag die camera's zien. Want je, hoort, je ziet dan in de interviews: ja, het is een gezonde rivaliteit. Ja, gaat er weg, jongens. Maar ja, het ze doet, willen gewoon weer een dat, ja. dat heb je gezien tussen deze twee, toch? De gezonde rivaliteit, ja. ja. ja. Maar er zit natuurlijk wel Je wil, Je een wilt nog scherper. Er zit natuurlijk wel, natuurlijk irriteert Sven zich eraan dat, die, dat er iemand is bij hem in de ploeg die hem gewoon echt uitdaagt. En weet ja. je, hij is ook nog echt verrektig goed ook nog. Ja. Het, is niet, het is niet een, een straatje die iets bluft en die niks kan. Nee, Jan Blokhuis echt een hele goede schaatsje. En natuurlijk irriteert dat Sven, maar Sven is nu wel zo volwassen en die heeft zo vaak uh, gereden dat hij dat toch heel keurig onder controle kan houden. Want Sven heeft er helemaal niks aan meegedaan. Hè? Sven heeft nergens gezegd, nee. nou jongens, uh, Blokhuis, ik zal je even krijgen. Nee. Vandaag stond er een foto in de Telegraaf en daar stonden ze heel amicaal naast elkaar. Maar die foto was anders bedoeld. Die foto wilde ze eigenlijk dat ze handje druk tegenover elkaar moesten zitten. Dat is echt een duel. Ja, te dat lukt eigenlijk niet. Een ouderwetse een foto. foto. Een ouderwetse ja, ja. foto. Maar daar wilde Sven niet aan meewerken. Die denkt, ik ga niet meedoen aan die poppenkast. Ik wil best een foto, maar dan gewoon arm in arm gezellig. Maar waarom is dat? Nou, omdat Sven boven die strijd wil staan. Nog, maar, maar het doet hem wel wat. Hè, want hij, hij heeft echt wel respect voor Jan Blokhuis. En Jan Blokhuis doet het op een fantastische manier. Maar wil hij boven die strijd staan omdat hij het eigenlijk geen strijd vindt? Omdat hij nee. vindt, ik ben de grote kampioen. Ik denk ook niet dat het nou, bij zijn karakter past van Sven. Om nou, zo openlijk... Nou, nou, niet, niet, het, ligt, het ligt er heel raar. Ik denk dat hij met een Chet Hedrick dat er wel aangekund had. A, a, a, had. Uh, maar ja, Jan heeft nog niks gewonnen. Hè. Jan heeft nog helemaal niks gewonnen. En dan ja dan moet hij eerst terug hij moet er iets, nee, dus iets, hoog, iets hoger in wil de ruimte komen. misschien wel dat Lockhuizen eerst eens een keer van een wind en dan gaan we ja, op die wel. rivaliteit tonen. ik weet, ja denk het wel ja ik denk maar... het wel maar weet je aan de andere kant het is de manier waarop je doet. ik denk dat ik, ik heb hem één keer echt uitgedaagd zien worden en dat was tegen Enrico Fabrice. dat was bij een wereldbekerwedstrijd in Salt Lake City. hij ja. reed zelf een hele goede goede 5, 5 5 5 kilometer. hij dacht ik heb hier vandaag de 5 kilometer gewonnen en toen kwam Fabrice. en Fabrice is niet iemand die het met woorden doet maar die doet het dan heel slinks met Danen. die reed in één keer zijn wereldrecord eraf. Het enige vijf kilometer die Sven heeft vermoorgen sinds ja. 2006. Nou, ook dan, en dan maar. ook je wereldrecord afpakken, wat hij ja. absoluut niet verwacht had. Ja. En weten we en, nog de week daarna? En die week daarna was hij echt ontketend. Maar ik heb een week lang met die jongen in het hotel gezeten. Nou, die liep briezend over de, over de gang heen. <lacht> en ik dacht van... Ik, ik zal hem krijgen, die, die, die, die Italiaan, ik zal hem krijgen. En hij redde echt ontketend 6.03 ja. redelijk. Ja, want dat is dan ook weer Sven Kramer, want jij uh, noemt het gezonde rivaliteit. Uh, zo noemen ze het dus ook zelf. Maar je ziet toch wel degelijk, Rintje, ook aan de, voornamelijk de non-verbale communicatie van Kramer... dat hij toch wel echt een rivaliteit is. Ja, dat wilde ik net wilde ik dat zeggen. Uh, kijk, uh, Blokhuizen zit nu een beetje dat hij een eigen traject aan het kiezen is. Hm. En uh, Kramer een beetje kennende probeert hij toch hier en daar op te vangen wat Blokhuizen aan het doen is... Ja. wat voor speciale dingetjes doet. Dus het maakt hem heel nieuwsgierig en heel, heel alert van wat Blokhuizen aan het doen is. En ja, Kramer is wel een persoon die wil gewoon de controle houden. Dat is ja. de kwaliteit en... van Sven, Om dat ja, ja, ja, ja. dus ook in de gaten te houden. Maar als Blokhuizen een ander traject gaat kiezen... en dan heeft Kramer niet meer de controle, en dat vindt hij wel heel erg. Ja. Heeft hij iemand nodig om zich uh, aan te spiegelen in zo'n toernooi? Ja, grote kampioenen hebben grote uitdagingen nodig. Ja. En ik denk dat, dat iemand als Jan Blokhuizen die haalt echt het uiterste uit zijn uit Sven Kramer. Dat hebben we al een poosje gewoon niet meer gezien, want nou we wel zijn... Harvey Bukko, ja, die, die legt zich bij voorbaat al een beetje neer bij, bij, bij een tweede plek. En Wouter ja. Olle, dat is de beste vriend van Sven Kramer. Die, die durft hem ook niet, echt, ook niet echt aan te vallen. Uh, Marian is, het zijn andere karakters. Het zijn toch to, compleet verschillende persoonlijkheden. Nou, daar heeft hij nog gewoon geen grip op en dat irriteert hem. Maar je en is niet gewoon uit elkaar worden. trekken in een andere ploeg. Nee, dan krijg je ook weer nou, de ploegenrivaliteit. Nee, nee. Ik denk dat het voor Jan Blokhuis heel goed zou zijn. Ja, als, hij het, als hij de ploegen uit elkaar getrokken had, he, dat, dat was eigenlijk voor ons was het veel mooier geweest. Want dat was alles zichtbaar geworden. Want dan kwamen ze dus op de ijsbaan komen ze Zelfen samen. He, dan komen ze alleen, we hebben nu een camera hangen in de warming ruimte en op de ijsbaan. Daar komen je concurrenten tegen. Verder niet. Ik zie bij jullie alle drie iets loskomen als het over die rivaliteit gaat. En ook ja, over die rondjes op de training ja, rijden. Eben, bij police. wie had jij dat het meest in jouw carrière? Nou, ik, ik, uh, Jan Bos? Nou, Jan Bos is mijn angstgegner. Ja, ik ja. kijk altijd naar, naar een Jan Bos. Ja. Ik weet zeker dat Gerard van die keek altijd naar mij. Ja. Rintje, uh, jij? Met die... Kos of Postma of allebei? Of... Ja, een hele rits. Uh, Gianni Romme ook nog. Falco uh, ja. uh, Zanstra, uh, Jochem ja. Uitenhagen. Uh, Erbe ja. Wennemars. Ja. Uh, en jij andersom hetzelfde, ik heb op... Gegeven... Nee, op een gegeven moment naar natuurlijk. Na, na, door op jagen om dichterbij te komen, wat je, wat je net zei, dat in trainingen probeer je tempo zo uit te plannen dat je een meter of zestig erachter start, je ja, tempo rijden en dan heel nonchalant alsof je ja, niet moe bent, ja, en, dan ja, en dan ja. Ja. daarna in een hoek helemaal. Ik heb, ik, ik, en en, en dan, ja. dan daarna ook wel laten zien dat het een grapje is of juist nee, nee, nee, dat serieus nee, nee, nee. volhouden. Ja, Bij met Jochem, met, met Jochem heb ik het gevoel dat hij eigenlijk altijd zijn eigen plan gegaan is, dat hij echt heel erg vanuit zichzelf altijd neer. Dat ik denk dat Rientje en ik veel meer extra vet zijn, dat we ook wel eventjes dat Bokito gedrag willen laten zien. Nou, ik denk, er was één moment, dat, dat weet ik nog heel goed, dat was in uh, de voorbereiding op de WK in Berlijn. Dus, uh, op de, nee, op de NK, dat was in, uh, richting Berlijn. Mm -hmm. en dat ik op een gegeven moment de eerste keer in training reed. En dat ik inderdaad bij toeval uitkwam achter Martin Hesman. Volgens mij zat hij toen bij jou bij, uh, bij toenmalig Sanix. En dat ik een 800 meter reed. En dat ik in mijn tempo hem naderde. En ook niet een klein beetje, maar dat ik inderdaad 60, 70 meter pakte. En dat was voor het eerst dat ik dacht van, hé, hey, we kunnen echt wel meedoen met, elkaar, met, met die andere teams. Dat was volgens mij voor mij eerste Nederlandse ja. titel maar ja ik, ik, ik keek er altijd naar. Ik zocht altijd mensen op. Hey, Jeremy Waterspoon gaat nu, een, nu een, een, een acceleratie aan. Dan ga ik 60 meter achterstellen en dan ga ik een keihard inhalen. Ook omdat hij dan extra snelheid <totstuken> kan, kan, kan, kan, kan genereren. Maar dan reed ik ook in trainingen. Dan reed ik gewoon rondjes 23-6. Ja. Dan reed ik echt... Maar dan kon, in een wedstrijd kon ik het al. Je moet naar de coaches kijken. Want die staan dus regelmatig ja. gewoon ik ja. met andere proegen. Als mijn coach mijn tijd gemist heeft, ging ik altijd naar de Duitse coach toe. Kneupel. Want die, die klokte mij altijd. <laughs> en ik zei van, wat heb ronde. nu ronden? Zeer snel. zeer snelle. Ja, die wilde hem niet kwijt dan? Die, die, die klokte mij altijd. Ja. Altijd. Als ik ja, me ja. rondje had kon ik naar hem toe gaan. Dan had hij altijd mijn ronden. Die klokte <laughs> me altijd mee. Is het simpel om te stellen dat je rivaliteit dus nodig hebt in je carrière? Of kan het ook zijn dat je er soms te blind op staart op die ene concurrent... en dan vergeet dat er ook nog een ander is? Of dat je misschien wel wat langzamer rijdt dan je kan? Ja, je moet wel van je eigen kunnen uitgaan, maar ik denk dat een gezonde rivaliteit met een paar, een paar concurrenten om je heen, die je, die je op scherp houden, dat het gewoon heel belangrijk is. Als je... Ja, in het land De Blinden is één oog koning. Maar je wordt daar ook niet, uh, ook niet beter van. Nee, dus ja. je, je, je wordt van concurrentie word je gewoon zelf beter. Je moet op scherp gezet worden. Maar dat is niet alleen in eigen land, dat is ook internationaal zo. Daarom vind ik het nu wel heel mooi dat ook de, de Noorden. dat die weer jonge schaatsers hebben, maar nog echt jonge schaatsers. die de komende jaren echt wel nog een beetje kunnen groeien. en die dan uh, het de Nederlanders weer knap maar lastig kunnen gaan maken. Ja. Maar eentje, het, het, het landschap is ook anders. Hè? Wij hadden, nu heb je bijvoorbeeld met al die commerciële ploegen, je hebt een VPS, een vereniging van professionele schaatsers. Er zijn allemaal overeenkomsten gesloten. Want als je met iemand gaat praten, moet je het allemaal keurig doen. Overal zijn regeltjes. want iedereen gedraagt zich er ook naar. In de tijd dat wij had je werd het, werd het allemaal nog gevormd, hè? met de commerciële ploegen. Er waren geen regels. Ja. Dus die regels die, die werden gezet. En als Rintje in één keer een grote sponsor hadden, en wij en niet, aan ja, dan baan we daarvan. En dat, en dat was KNSB versus, versus commerciële ploegen. Dat was ploegen onderling ook nog. Oh, dat had veel meer rivaliteit. En nu is het, ja, iedereen die gaat lekker met elkaar staan. Het was bijna not done om bijna met iemand uit een andere ploeg te gaan praten. Het is nu meer zo van, nou ja, goed, als we maar een ploeg hebben, het is allemaal wel goed. Het is te gezellig in schaatsland, is dat de conclusie? Het is te sociaal. Te sociaal. wat is niet sociaal. Ik vind dat als je gaat kijken, naar in dit geval naar TVM, naar Jan, naar Sven, naar Irene, die stijgen, ik vind ze toch al op het niveau van het onrounden, boven de rest uitzeggen. Je ziet het bij de sprinters met Brent Loyalty en de CIS.nl, dat zijn twee die hebben echt niveau. De andere ploegen doen in de marge, vind ik, achterin mee. Je ziet het langzaam dat de dames een beetje erbij komen, maar ik denk dat juist die rivaliteit die we hadden, die ja. soms uh, eigenlijk heel gek was, maar uiteindelijk ook echt ja. mensen beter gaat maken en dan wat je in die trainingen krijgt om elkaar toch een keer te prikkelen van ik wil ook gewoon erachteraan rijden. Dat, dat, ja dat is de beste manier om elkaar beter te maken. Ja, we hebben het zometeen over het vrouwentoernooi. ik ben benieuwd of jullie ook daar een rivaliteit zien. dat toernooi moet nog beginnen. we beschouwen zometeen voor. Dat doen we na Robert Palmer. leuk. En mocht u denken wat klinkt Robert Palmer vandaag ontzettend als Supertramp. Dit was Supertramp met Give a Little Bit. Een op de vijf Nederlandse topsporters zou het geen probleem vinden als ze een chip in hun lijf krijgen. Waarmee ze 24 uur per dag op de sporen zijn voor de dopinginstanties. Dat blijkt uit een wetenschappelijk onderzoek van Diane Valkenburg. Die kennen we ook als schaatster. Valkenburg komt dit weekend in actie op het EK. Maar ze was de afgelopen tijd bezig met een onderzoek als afgestudeerd bewegingswetenschapper. Alle resultaten worden binnenkort gepubliceerd. Tegenover Steven Dalerbout lichten ze alvast een tipje van de sluier op. Ja, Ik heb uh, voor de cursus Sport Society, dat is mijn laatste cursus die ik moest doen voor mijn studie, heb ik een, een onderzoek gehouden naar uh, in hoeverre Nederlandse atleten vinden dat hun privacy geschonden wordt bij het invullen van wearabouts. Dus hoe heb je dat gedaan? Hoe heb je dat onderzoek opgebouwd? Nou, we hebben, uh, ik heb een vragenlijst opgesteld aan de hand van een eerder artikel die, uh, die in Noorwegen is, uh, is uitgevoerd onder Noorse atleten. En op basis van dat artikelen en uh, nou ja, wat dingen die ik zelf interessant vond om te weten, um, hebben we een vragenlijst opgesteld en die hebben wij uh, verspreid aan Nederlandse atleten die uh, de verplichting hebben werbouw aan te leveren. En dat is afgelopen, zondag, afgelopen zomer gebeurd. En uh, die zijn verspreid in juli en in september ingevuld. En uiteindelijk door 129 atleten ingevuld. Dus dat is een behoorlijke respons. 129 van de hoeveel? Uh, van de ongeveer 500 die uh, werboudsverplichting hebben. hebben. Wat waren dat voor vragen? Waar vroeg je naar? Nou? Uh, nou, in eerste instantie wat algemene vragen. In de trant van uh, ja, hoe lang heb je ervaring met werbouds invullen? Uh, hoe vaak heb jij uh, dopingcontroles? Uh, en dat, ja, dat ging steeds specifieker naar uh, ja, wat vind jij van je, welke waarde hecht jij aan je privacy. In welke mate vind je dat die geschonden wordt door het invullen van een um, Ja, Hoe belangrijk het is om de sportdoping vrij te maken. En uh, uiteindelijk ook ja, hoe ver het systeem zich nog verder zou kunnen ontwikkelen. In hoeverre zou je privacy nog uh, geschonden kunnen worden zeg maar, om uh, misschien wel de administratieve uh, fouten eruit te kunnen halen. De vraag hoe ver je daarin mag gaan. Je hebt daar zelf natuurlijk ook wel een mening over, lijkt mij zo. Als ik die vraag jou stel, hoe ver mag een dopinginstantie daarin gaan? Wat is dan jouw antwoord? Nou, dat is wel heel grappig. Want ja, toen ik begon aan het onderzoek, toen dacht ik van nou ja, weet je, gooi maar een chip in mijn arm en uh, je kunt mij gewoon uh, overal vinden. Je reist me maar achterna en je controleert me maar waar ik maar wil. En uh, ik wil best DNA afstaan als daarmee doping gevonden kan worden. En als daardoor uh, de sport schoner kan worden, vind ik alles prima. Dat is echt wel een uiterste, kan ik al zeggen. Ah, dat is... Ik schrik er een beetje een stip in je arm. Ja, ik zou dat best doen. Ik bedoel, uh, ja, het is maar mijn locatie en ja, ze mogen mij altijd vinden. En als het een sport, sport, ja, dan doe ik dat graag. Maar je gaat een beetje artikelen erover lezen en uh, nou, wat is je privacy nou eigenlijk en hoe ver kan het gaan. En, ja, ik wilde gewoon weten hoe andere atleten daaraan, uh, daarover dachten. En ik wilde weten of, uh, of Nederlandse atleten mijn mening zouden delen. En? en? Nou, dat is niet helemaal het geval. We hebben ja, op een systematische manier geprobeerd uh, ja, de ervaring en de mening van atleten te vangen. En nou ja, dan blijkt dat die, dat die grens wel voor veel mensen wel eerder gelegd wordt. Er zijn wel veel atleten uh, die wel hun locatie zouden willen delen door een enkelband, polsband, een chip als het mogelijk zou zijn. Maar er zijn een, ja, het grootste gedeelte uh, legt ja, daarvoor al wel de lijn neer, ja. Ze dus zijn daar minder makkelijk dan jij bent. Ja. Maar ver daarvoor ligt die lijn dan? Uh, ja, dat is natuurlijk een beetje, beetje moeilijk, uh, moeilijk te zeggen. We hebben ja, natuurlijk opge opgebouwd de vragenlijst. En we beginnen met, nou ja, zou je je telefoonnummer af willen geven? En heel veel, uh, heel veel atleten zouden zeker hun telefoonnummer af willen geven... om bijvoorbeeld problemen te voorkomen als dat je de deurbel niet hoort... en de dopingcontroleur staat voor je deur en je doet niet open en je hebt een mistest. En dat, uh, dat gaat best wel... Uh, ja, veel mensen gaan daar wel in mee, maar uh, ja... Er zijn, nog wel, er zijn nog wel redelijk veel mensen hoor, 20% die um, een enkel bandje zou willen dragen of een chip zou willen impl implanteren. Dus ja, op zich is dat nog best wel veel, maar zeker niet, uh, niet iedereen. 20% van de Nederlandse sporters die op dit onderzoek gereageerd hebben, topsporters, zouden een chip in hun lichaam willen. Klopt. Ja, 20% van de sporters hier aan tafel wil wel een chip in hun lichaam... zodat iedereen altijd kan zien waar ze zijn. En met name dus voor de dopinginstanties. Um, um, om te beginnen maar, zouden jullie dat doen, Evan? Ik heb er geen enkel probleem. Als het echt helpt en dat er minder dopinggebruik komt, dan, uh, dan uh, graag. Ja, Rintje hoor. Als alleen de dopingcontrole, controleren, kan ze dat niet. <laughs> ja, ja, dat is het rientje hè. <laughs> ja. Ja, ja, ja. Eh, Jochel? Nee, ik sluit me aan met wat erin is. Voor, voor anti testen mag je hem absoluut volgen. Ja, Maar ja goed, dan ben je dus wel altijd overal te volgen. Ik weet niet hoe sterk jullie privacygevoelens zijn, maar hoe ver mag je gaan uh, rondom deze problematiek ten opzichte van de privacy? Nou ja, als het echt doet alleen maar uh, kijk, ik weet niet of het echt kan, maar als het echt alleen maar voor de doping is, dan, dan, dan en het is noodzakelijk, dan moet je het doen, maar ik denk, weet je, ik denk, ik denk dat die uh, wearables zijn nu ook al heel anders. Hè? Wij moesten toen de hele dag aangeven waar we waren. En dat is natuurlijk niet te doen. Nee, maar kan je niet gewoon een app... Je, gewoon... je hebt toch al heel veel apps, uh, allerlei ja, programma's... die ook al weten waar je bent. Inderdaad. Uh, je kan, kan toch ook gewoon een doping-app dan op je nu, nu telefoon je, zetten? Dan ben je toch ook klaar? Dus ja. volgens mij één keer per dag moet je aangeven van... hier ben ik bereikbaar. of Op, op één moment op de dag. Nou, dat ja. is volgens mij makkelijk, makkelijk uit te voeren. Ja. Dus de meeste sporters, en dat las je van de week op Twitter van Irene Buus... die zeggen van ja, 6 uur 20 word ik gecontroleerd. De meeste mensen zeggen bij wijze van spreken... tussen 6 uur en 8 uur morgens ben ik daar en daar. Dus de meeste al je huisadres. Met het risico dat ze je uit je bed bellen. het ja, ja. So be maar wat een terechte opmerking is die Diana Valkburg maakt. Want heel veel sporters zouden wel willen weten, als ze dan in bed liggen, en ze liggen bij wijze van spreken met op in, om wat voor reden ook, en ze horen de bel niet, dat je geen mistest hebt. En dan zei je op een of andere manier, ja, ja. desnoods via mobiele telefonie, of ja, wat dan ook, dat je wel bereikbaar bent op dat ja, moment dan ook. Ja, want mensen willen hem niet missen. Ja, ja. Tiana Valkenburg dus, is dit weekend natuurlijk ook actief met het schaatsen, met hard schaatsen hopen we voor haar. Ze draait in een prima seizoen, ze werd derde op het NKO-round en hield daar een zeer goed gevoel aan over. Ja, gaat goed. Ja, ik heb een goed voorseizoen gehad, goede Cups gedraaid. Enkel round ging goed, ik denk dat het het beste allround-toernooi is dat ik ooit heb gereden. En zowel op de korte stukjes word ik gewoon een stuk sneller als op de langere afstanden. En dat loopt allemaal een stuk beter, dus uh, ja, zien in het EK. Ik ben benieuwd hoe ik sta internationaal. Was dat raar bij het NK? Jij zegt het beste NK of het beste allround toernooi wat ik ooit heb gereden. Tegelijkertijd was je ja, de derde en het ging de hele, de hele tijd tussen die andere twee. Tussen Wust en Ter Moors. Was, was dat raar? Um, nou ja, raar. Ik, ik weet het niet. Ja, het gaat met, zeker met Jorien was het gewoon heel groot. Met, uh, met Irene dat, dat, gaat het, uh, dat vind ik nog wel te overzien. Met Jorien was het wat groter. Maar ja, weet je, je moet gewoon zelf gewoon je beste toernooi rijden om gewoon een goede klassering te rijden. En uh, ja, met het Nederlands kampioenschap waren ze gewoon een maatje te groot voor mij en kon ik het niet bijhouden. En ik ga er alles aan doen om, kijk Jorien start nu niet op het EK, dat is heel jammer. Ik had graag nog een keer een kans gehad om de competitie aan te gaan. Maar uh, met Irene, met de... Uh... Weet je dat heel zeker? Ja, zeker, tuurlijk. Ja, maar met, ja, weet je, ik kan nu wel de strijd gaan met Irene en de rest van de internationale top. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik ga weer vier goede afstanden rijden en hopelijk nog een beter toernooi rijden en dan uh, ja, kijk waar ik sta. Mm -hmm. Je reed uh, bij het enkele afstanden dit jaar al uh, ijzersterk. Op, op alle afstanden, jij ja, op eentje werd je gedis gedisqualificeerd. Maar op alle, alle afstanden deed je in de top mee. Uh, kortom, ja, je bent echt ge getransformeerd tot een, een super all-round schaatser. Uh, heeft jou verbazen dat jou verbaasd dat het zo soepel gaat? Uh, ja verbazen. Ik, ik wist wel... Kijk, weet je, ik zit gewoon heel goed in het team op mijn plek. En de samenwerking met Jack is gewoon heel goed. En we hebben wat, uh, wat aan de trainingen gesleuteld. Tenminste, Jack heeft natuurlijk natuurlijk aangesleuteld. Ik volg zijn uh, aanwijzingen en zijn schema's op. Maar we hebben wat dingen veranderd. En uh, dat, ik merkte al van de zomer dat het heel goed, heel goed viel, zeg maar. Dat, het gewoon, uh, dat ik daar goed op reageerde. En uh, ja, dan merk je een beetje in testen dat je beter wordt. En dan, ja, dan gaat zoiets gewoon lopen. En dat... Uh, het trucje is niet anders geworden. Ik, ik doe nog steeds hetzelfde trucje. Ik ga races misschien iets, uh, iets slimmer rijden en ik ben gewoon fysiek beter geworden. En dan ja, kom je gewoon automatisch op, op snellere tijden uit. En dat, uh, ja, dat groeit dan zo. En dat is uh, ja, alleen maar goed om die groei mee te maken. Diane Valkenburg. Ze is nieuwsgierig waar zij staat. Morgen begint haar EK Allround. Jochem, wat denk jij? Waar staat Diane Valkenburg in de rij? Ja, ik zo denk prachtig. Dat, die, dat Diane, als zij een, goede, een goed weekend heeft, dat ze het best podium kan rijden. Maar het zal echt sterk afhankelijk zijn van ook wat iedereen weer gaat doen. Ik denk dat Lynn daar nog wel weer ietsje beter. De Vries, is. ja. Linda de Vries dat hij weer ietsje beter. Dus ik denk dat ze daar misschien nog ook wel even voor moet waken. Uh, en vanuit het buitenland kijk, Sablikova uh, klaagt over de rug. Ja, maar die klaagt altijd. Je hebt ja. meer toppers dat, nou die altijd nou ja, dat, klagen. Ja, jij bent me al voor. Dus <laughs> nou, ik, ik denk jongens, dat... Ik heb haar vannacht zien rijden. Ja? En ze reed echt als een oude wijf rond. Ja, echt, dat, ja, die, heeft dat echt, ook, ja. die heeft echt last van de rug. Oké. Okay. En dat is en geen speel? Maar dan heeft ze hebben? nu een keer echt iets. Nou, is dat echt. Even... <laughs> <Ja. laughs> al die jaren dat ze het voor de gek gehouden ja. heeft. Ja, die maar die de pech zijn ook, altijd, ook, al, ook al. Van koude ziekte. misselijk. Maar Naar wat voor EK gaan we dan kijken bij de vrouwen? Want en Mors is er niet. Vinden we ontzettend jammer. De Nederlandse kampioen allround. Iedereen Rust is dus nu de favoriete die Nederland afvaardigt. Oh. En we dachten Sablikova. En verder? Nou Perchstein, ja, hij uh, ja, nou, Ik denk dat Diana Valkenburg, die kan nog best wel eens een keer een leuke verrassing worden. Ja, ja, Ik die heb nog een gesproken. En die zei, toen uh, maakte hij een grapje van, ben je tevreden met de vierde plek? Nee, absoluut niet. Pechstein? Pechstein, good old Perchstein. Always dangerous. Het zou toch wel zijn, hè? In de 40s. 19e deelname. Ja, ongelooflijk. Ja, de negentiende deelname is het voor Claudia Pestijn. Heren bedankt voor vandaag. We horen en zien jullie morgen weer terug bij de NOS. Zeker. En dan zijn we er met drie afstanden. Twee bij de vrouwen en één bij de mannen. En daarin rijden Kramer en Blokhuizen tegen elkaar op de 1500 meter. Graag tot morgen. Vanaf twee uur zijn we er dan. Tot morgen. Tot morgen. 12 januari 2010. Haiti wordt getroffen door een zware aardbeving. The first images from Haiti are confirming the worst fears. Meer dan 100.000 mensen komen om. Internationale donoren geven direct 10 miljard dollar voor de wederopbouw. Het kamp is helemaal leeg. Je ziet gewoon niet dat hier ooit mensen hebben geleefd. Wat is met het geld gebeurd? Het is echt. Het is echt bizar. Zondagavond, 7 uur, in Bureau Buitenland. Haiti is open for business. Radio 1, het nieuws... Van alle kanten. De beslissing Valt in Tialf. De Stand ISU World Cup finale op 8, 9 en 10 maart in Tial Weerveen. Wie pakt de laatste punten en wint de World Cup serie? Support jouw helden naar de winst. Tickets vanaf 22,50. Ga naar Primera of Schaatse.nl. Maak het mee. Vanaf 17 januari in Den Haag het festival voor literatuur en actualiteit. Met schrijvers uit Nederland en verre omstreken. Writersunlimited.nl. Visite, visite. Een huis vol visite. Om Joor had spontaan een krapwil meegebracht en daarna. Van jokken met de karaoke, zo werd het later en later die. Nacht. Gezelligheid zit in een klein hoekje. Spreek daarom ook als je op visite gaat goed af wie de Bob is. Bob, daar kun je mee thuiskomen. Dit is Radio 1.